De man die vorig jaar maart de broer van een kroongetuige doodschoot... heeft in hoger beroep een veel hogere straf gekregen. Jurandi S. moet 28 jaar de cel in. De rechtbank had hem nog veroordeeld tot 20 jaar. Het slachtoffer werd volgens het OM vermoord... omdat zijn broer Nabil B. getuigd tegen een oproepgroep groep criminelen... rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. De rechtbank geloofde S. toen hij zei dat hij niet wist... dat het slachtoffer de broer van een kroongetuige was. Daarom viel de straf in januari lager uit dan de eis... Waarna het in hoge beroep ging. In Buren in Gelderland zijn gisteravond 240 gedumpte vaten... en jerrycans langs de weg gevonden. Vermoedelijk is het afval van een drugslab. Damp uit de vaten trok over de weg. Specialisten in beschermende pak hebben metingen verricht... en de vaten opgeruimd. Wat erin zat, is nog niet bekend. Gukmente, de verdachte van de tramaanslag in Utrecht... is vanochtend toch niet naar een zitting van de rechtbank gekomen. Dat moest hij eigenlijk wel, maar volgens de rechtbank... heeft hij zich daar zo tegen verzet... dat er geweld nodig zou zijn geweest om hem mee te krijgen. In de rechtszaal werd emotioneel gereageerd.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 Dan nog het weer. Vanuit het zuiden toenemende bewolking... en enige tijd wat regen of motregen. Het is 8 tot 10 graden. Morgen van tijd tot tijd zon, later opnieuw regen... en morgen wordt het erg zacht 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 And lots of packs, a whistle and a ball and a whip that cracks. Oh, oh, oh. Who wouldn't go? Oh, oh, oh. Who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click, down through the chimney with good Saint Nick.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 Uh, met betrekking naar Haarlem toe. Uh, zelf zitten ze donderdag uh, om tafel met de directieleden van Haarlem te praten over een port portefeuille. Nou, het had niet mooier geweest al hadden zij, uh, zeg maar, ieder een uh, ondersteuner gehad in een soort uh, bestuursadviseur. Uh, die uh, zeg maar voor hun mm -hmm. uh, binnen die organisatie uh, werkzaam was geweest. Dus uh, de vraag is ook van uh, op welke wijze is nou die ambtelijke samenwerking echt goed afgehecht met elkaar? Nou.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 Word je dan weer wel geïnformeerd, maar dan moet je er achteraan bij het college en dan moet je ze een opdracht geven en dan, dan komt het een keer. Ja, ik heb bijvoorbeeld het slag van de commissie bezwaarschriften. die klachten behandelt voor ja. in, invoer inwoners van Zandvoort en halem. Gaat alleen halem. Ja, en dus bij halen, dus halen gaat iedereen weten, weet de Zandvoortse raad niet wat voor klachten er. Uh...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 Ja, maar wij, het gaat over maar de, wij hebben het als raad nog niet uh, ter behandeling gehad. Maar het is wel in de commissie uh, regionale actie geweest. Ja, maar daar. Over mobiliteit. Ja, maar dat is dus ook de overkoepelende die het en maar, daarin zou, maar het is niet zo dat. Hè, kijk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 Formule 1, de evenementen rondom de Formule 1. De Noord met zijn ontwikkelingen. De entree, badhuisplein, watertorenplein. Ja, dan is. En dan vervolgens het hele sociaal domein. Hmm. Nou, ik, ga, ik, ik wens hem veel, veel succes dan met 70 ambtenaren. Maar ja, dat loopt natuurlijk nou, dat, had hij, dat had hij berekend naar aanleiding van de verbouwing van het nieuwe raadhuis.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 Oh yes, yet yes, again, can you stop? All presidencies. If I get elected, I'll stop. I'll stop the cavalry.